We laughed for a moment And I said, I never knew That you like pina coladas And getting caught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 SP-leider Agnes Kant stapt op als fractievoorzitter. Ook is ze niet langer beschikbaar als lijsttrekker. Ze is bang dat de slechte verkiezingsuitslag van gisteren... en de lage peilingen steeds aan haar persoon worden gekoppeld... en dat de campagne voor de Kamerverkiezingen zal overheersen. Daarom vertrekt ze in het belang van de SP. Na de verkiezingen van juni komt ze ook niet meer terug in de Kamer. Onduidelijk is nog wie haar opvolgt. Haar voorganger Jan Marijnissen is niet beschikbaar... en dat geldt ook voor Kamerlid Harry van Bommel... Morgen kiest de fractie nieuwe voorzitter en in april wordt op een congres de lijsttrekker aangewezen. Kant zit sinds 1998 in de Kamer voor de SP. Daarvoor was ze gemeenteraadslid voor die partij in Doesburg en beleidsmedewerker van de Kamerfractie. In juni 2008 volgde ze Marijnissen op als fractievoorzitter. Nederland komt steeds meer binnen het bereik van wolven. Op zo'n 100 kilometer van de Nederlandse grens met de Duitse deelstaat Noord-Rijnland-Westfalen heeft een wolf een schaap verslonden. Door DNA-onderzoek van haren op het kadaver van het schaap... is de aanwezigheid van de wolf bewezen. Vorig jaar werd op 200 kilometer van de grens al wolven gesignaleerd. De wolf verdween aan het eind van de 19e eeuw uit Nederland. In de woning van de Duitse schaatsster Claudia Pechstein is huiszoeking gedaan. De politie zocht onder meer naar zaken die met doping te maken hebben. Bij Pechstein werden vorig jaar abnormale bloedwaarden gemeten... waarop de Internationale Schaatsbond haar voor twee jaar schorste. Pechstein heeft altijd ontkend dat ze doping heeft gebruikt. Het weer vannacht lichte vorst en kans op sneeuw. Morgen begint droog, later op de dag regen en natte sneeuw. Het wordt vijf graden. Dit was het NOS Journaal. In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 Kom eens langs, de entree is gratis. Zandvoort, Zandvoort heeft, heeft het al 20 jaar. En jij beleeft het. het. ZFM in 2010 al 20 jaar live. ZFM. Met, met nu. nu ZFM in de avond. What a waste of time, the crossed my mind.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 Dorp in de duinen met zijn geheel eigen sfeer. Ontdek jezelf. Ontdek de ander. Ontdek Zandvoort. Zandvoort, Zandvoort, Zandvoort. Zandvoort. Beleef het ritme van Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl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 Keep